Voorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Vijfde deel. De wereld wordt steeds kleiner. De dag nadat de anderen besloten hadden om naar Tinsham terug te gaan... ...ging ik op weg naar Sussex. Smorgens regende het pijpenstelen. Het water viel met bakken uit de lucht toen ik afscheid nam van koker... ...en achter het stuur van de vrachtwagen klautelde. Dorchester, Winborn, Ringwood en Romsey waren drijfnat en uitgestorven. De enige tekenen van leven die ik naast zo nu en dan een triffit ontwaarde... ...waren twee blinde ponies in New Forest. Maar naar Romsey brak de zon weer door de wolken... ...hoewel me dat helemaal niet opvrolijkte. De volslagen eenzaamheid begon op mijn zenuwen te werken. Ik zat er zelfs over te denken om me rechtsomkeer te maken... ...en om er toch maar bij de anderen aan te sluiten. Maar... Toen ik door een dorpje ten noorden van Southampton tufte, kwam er opeens een klein figuurtje uit een tuinhek dat met beide armen naar me zwaaide. Ja, wie ben jij? Ik heet Susan en ik ben negen. Wilt u me alsjeblieft even komen helpen? Ben je alleen? Ja, Tommy is er ook nog. Maar heb ik eens iets met hem gebeurd? Een van die dingen heeft hem gestoken. Oh. Kijk, kijk, daar ligt hij, in de tuin. En dat ding staat over hem heen. Hou je oren maar even dicht. Dan zal ik er de top van afschieten. Is het nou dood? Ja. Oh, nare dingen. Was uh, Tommy je broertje? Ja, hij is pas zes. Hij wilde in de tuin gaan spelen. Oh. Ik geloof dat hij niet meer leeft. Oh, Arme Tommy. S zullen we hem dan maar begraven? Ja. Is er ergens een schop? Mm, ja, daar kins. In het schuurtje. Ja, wil jij misschien zo lang in de auto gaan zitten? Oh, dat hoeft niet. Ik heb de jonge hondjes ook zien begraven. Wacht hier al lang? Oh, verschrikkelijk lang. Zijn uh, papje en mami dan niet meer? Die zijn weg. Op een morgen konden ze geen van beiden meer zien. En, en toen is papi weggegaan om heel te halen. En toen hij niet terugkwam, is mama hem gaan zoeken. En ook niet meer teruggekomen. Nou, toen heb ik en Tommy gewacht. En wanneer eh, hebben jullie voor het laatst gegeten? Oh, er was nog een heleboel kaas. Die heb ik eerst opgegeten. En toen ben ik naar uh, Mrs. Walton van het postkantoortje gegaan. Maar die was niet thuis. Nou, to toen heb ik wat koek en koekjes van haar gepakt en een briefje geschreven. Oh? Op weg terug naar huis probeerde een van die dingen met de steek. Ik zei tegen Tommy dat hij niet naar buiten mocht. Maar hij was nog te klein om dat te begrijpen. Gisteren was het zo warm hè? en toen holde hij opeens naar buiten om te gaan spelen. Terwijl ik bezig was een ander broekje te wassen. Huh? Zou hij daarin passen? Het is erg klein. Eh, nou, het gaat wel. Ja, kom, kom, kom kom, Susan. Ah, hij heeft echt geen pijn gehad. Ik nee, was zo flink geweest. Ik, ik, ik was zo alleen. Ik dat er nooit meer iemand zou komen. En ik, en ik, ik was zo bang. Tuur, dat begrijp ik toch, Susan. Ik ben ook bang geweest ja. en eenzaam. Ja. Maar dan hebben we elkaar toch? He? Waar of niet? Ja. Nou. Hm? Ik, ik, ik zal een paar bloemetjes gaan plukken. En uh, wat verlangt madame nog meer? Een hermelijne cape? <laughs> een blouse van echte kant? En een grote boa van struisveren? <laughs> wat ben jij een mallet, hè? <laughs> Dank je wel voor de vriendelijke woorden, Susan. Maar ik zie wel dat je nou kleertjes genoeg hebt, ja. dus uh, we gaan maar op weg, hè? Chichester is een lief stadje, maar we moeten nog een heel eind. Waar gaan we eigenlijk heen? Op zoek naar een boerderij in de buurt van Poelborough. Waarom? Ik zoek een dame. Wat voor dame? Knap? Ah, heel knap. Oh, gelukkig. Nou, gaan we maar gauw mee naar de auto. We kunnen hier beter niet te lang blijven. Ah, het, het ruikt vies hier, hè? Ja. Zeker door alle dode mensen. Ja. In die winkel lag ook een dame. Dat heb ik gezien. Ja, maar die was niet door een van die dingen gestoken. Ze was van de trap gevallen en had het nek gebroken. Oh ja? Ja, ik ben speciaal even gaan kijken. Oh, jakkers. Ach, die dingen moet je je maar niet aantrekken, hè? Oh, dat doe ik niet. Ik zei je, uh, oh jakkers, omdat het weer begint te regenen. Dit is Struber. Uh, waar zijn de duinen? Daar gins. Oh, wat een eind weg. Ja, ik had ook gedacht dat ze dichterbij zouden liggen. Ach, wat gaan we doen? Tja, die uh, boerderij waar zij het over had, moest ten noorden van die duinen liggen. We zouden hem dus van hier af moeten kunnen zien. Misschien uh, roopt de schorsing of zo. Dat is haast niet te zien in die regen. Nee, het wordt ook al donker. Die gekk zien we helemaal niks meer. Nee, we hebben een sterke lamp nodig. Uh, trek jij je regenjas maar nee, even nee. aan. We zullen gaan kijken of we er nog eentje kunnen vinden. Had ik maar een paar rubben laatst. jij nou rechts uit het raampje kijken ja. of je wat ziet? Huh? Dan schijn ik nu door het linker raampje. Ja. Zo. Het oh, is net een zoeklicht. Nu weer uit. Nou, ik hoop dat we iets zullen zien. Zeker. Kun je het zijn, hè? Nee, Wat wil je een jongen uit de straat. Die was padvinder. En. die had een boekje met het morse alfabet erin. Ik hoef maar een lichtglim te zien, dat is voor mij al voldoende. Nou, dan gaan we weer. Ja. Rechts. Links. Rechts. Links. Het is uit! Ik zag wat, ik zag wat! Waar nou, dan? Nou, daar ginds, links. Ja, ja, ja. Zie je wel? Daar is het weer. Jij ja, je hebt gelijk Susan. Je hebt gelijk. Zo zei dat zijn. Ja, dat kan niet anders. Als je het moestalphabet alfabet niet, dan zou het kunnen gaan. Zie je het nog? Ja, nog net. Door de bomen. En je moet er ergens links afslaan. Ik zie geen hand voor ogen. Daar, daar staat een paal met een bordje erop. En, en daar heb je dat licht. Er staat iemand met een lamp in de hand. Is ze het? Ja. Ja, ze is het. Josella! Hallo, Bill. Je bent lang weggebleven. <laughs> Josella, de liefste. Oh, Bill, Bill... <laughs> Ik heb zo gehoopt dat je zou komen. Oh, lieveling. Oh. Oh. Oh. jullie worden de Waarom zie je je er niet binnen? Ja, toen ze allemaal gestorven waren in Westminster... ben ik je eerst gaan zoeken in Hampstead... en daarna naar de universiteit... Daar ben ik ook geweest. Ja, maar toen ik die koker daar weer zag rondsluipen, ben ik hem gauw gesmeerd en regelrecht hierheen gegaan. Maar, oh, koken viel best mee. Die zou je niets gedaan hebben. Dat kon ik toen niet weten. Gelukkig niet. Want als je een dag later was gekomen, was het te laat voor ons geweest. We waren allemaal blind. Mary moest haar baby krijgen. En de boerderij was volkomen om door singel Hoe is het met de baby? Allebei kerngezond. Ah, en het is niet blind. Uh, hoe hebben jullie haar genoemd? Jean... We beschikken nu dus over vier paar ogen. Twee volwassenen, een kind en een baby. En drie blinde blokken aan jullie been. Onzin. Ik neem me niet kwalijk dat ik het zeg, maar jullie zijn beslist geen blokken aan ons been. Die kunnen we ons niet permitteren. Wat had je dan gedacht om te gaan doen? Om te beginnen wil ik graag naar bed. Dan kunnen we morgen wel eens rustig bespreken wat ons te doen staat. Laat rusten. Wees nog steeds? Gelukkig mij. Hoezo? De groente had dringend water nodig. Ah. Ah, wat een zalig bed is dit. Ja. Ze hadden het erg goed. Dennis en Mary. Nu niet meer stakkers. Toch mogen ze niet mopperen. Tegelijkertijd met de anderen. Ja. Is het overal zo vreselijk? Overal. Behalve hier. Ja, dat idee heb ik ook. Oh, Bill, ik ben zo blij dat je gekomen bent. Hm. Ik was als de dood dat ik je hier niet zou vinden. Ja, ik was zo bang dat je ook die ziekte was aangetast en was gestorven. Het is, Godzijdank, niet zo. Gek idee eigenlijk, hè? Dat we toch nog maar aan het begin van onze moeilijkheden staan. Dank je. Dat is een echt geruststellende gedachte voor mijn huwelijksnacht. in vredesnaam. Oh, goedemorgen, schat. Ben je al op? Ik heb al gemolken. Huh, kun je dat dan? Mm -hmm. Ik probeer Joyce te leren, maar dat valt niet mee. Vooral omdat de koeien ook blind zijn. Ja? Mag ik binnenkomen? Oh, het is zo heerlijk weer. Mm -hmm. Mag ik naar buiten? Och, ja. Nee, nee, nee, wacht even. Eerst kijken of er Triffits in de buurt zijn. Die komen s'nachts altijd dichterbij. Oh, ja, daar, daar staat er een. Bij het hek. En één achter de heg. En bij de stal ook nog twee. Oh, die rot dingen. Ja, wat zou we zeggen om ze kapot te gaan maken? Oh, ja, ja. Hm? lieverd ze is nog wel een beetje jong om met een jachtgeweer op uit te gaan. Dat hoeft ze niet. Ik heb nog steeds al dat anti-trivet spul in de wagen. Maskers, handschoenen, anti-trivet wapens. Nou, Ga mee, Susan. Ja. De trivetjacht gaat beginnen. Eén, twee... Drie, vier, vijf kopjes. Goed, zo zelf. Ja. Uitstekend. Eentje staat er alleen erg op het randje. Oh. Nee, nu niet meer. Oh, stik. Zelfs dat kan ik niet. Zieso. Ja. Stoepje om. Ja? ja? En je bent binnen. Ja. Oké, okay, laat me maar los. Hier red ik me wel. Zo, dames, we hebben een hele inspectietocht gemaakt. Ja, en ik heb 27 treffers een kopje kleiner gemaakt. <laughs> Susan de oh, oh, Maar Ik vind het heerlijk om ze kapot te maken, tante Jo. Ik ga ervoor dat elke dag op uit. Mag dat? Ja, dan zullen er wel gauw heel weinig overblijven. Nou, dat kun je nog wel eens tegenvallen. Is er thee? Ja, maar we hebben erg weinig tijd, Bill. Er is nog zoveel te doen. De koeien moeten weer gemolken worden, nee. kippen gevoerd, de baby nee. moet in bad. Mag ik dat niet doen? Ach, nee, nee, nee. Echt nog niet, schatje. Uh, verder moet er nog gekarnd worden, water gepompt en weet ik wat nog meer allemaal. En ik moet de vrachtwagen leegmaken voor morgen. Hoezo? Waar ga je dan naartoe? Op strooptocht. Naar nou, wat? Nou, landbouwgereedschappen, benzine, nog veel meer. Oh, mag ik mee? Nee, nee, nee. Er zal heel veel gesjouwd moeten worden. Denk je dat jij er in staat bent, Dennis? Nou, als jij denkt dat ik me enigszins nuttig kan maken. Ja, en hoe? Je kunt toch zeker wel een vat benzine helpen dragen of iets? Oh ja, mooi. Ah, oh, je hebt er wakker gemaakt. Zal ik jou eens een geheimje vertellen? Hm? Weet je dat je vandaag een beetje jarig bent? Weet je dat je vandaag precies twee maanden bent? Hm? Echt waar? Is het nog steeds zo blond? Om je de waarheid te zeggen, de haar begint een klein beetje donkerder te worden. De thee is klaar. Thee. Ach, uh, Susan, wel jij binnen. Binnen. Thee. Oké, oké, oké. Kalm, kalm, kalm allemaal. Kon je heus wel. Pas maar het wassen. Oh, we dachten dat je gas aan het inkuilen was. Nee, hey, dat trakte we eens kapot. Iets ernstigs? Ik ben bang van wel. Er staan er nog twee op de boerderij van Wright, maar... Uh... Die lopen op diesel. Geef het brood eens dus door, Susan. Ja, heb je dat net gebakken? Mm -hmm. Ik heb iets meer gist gebruikt. Oh, het ziet er veel lekkerder uit dan het brood van vroeger. Ja, vroeger. Twee maanden geleden. Het lijkt anders eeuwig geleden. Weet je, weet je dat ik vandaag veertig treffens kapot heb gemaakt? Mm -hmm. ja, dat ja. brengt mij totaal op uh, 217. Maar er komen er nog steeds meer. Wat heb je toch, Bill? Nog niks. Ik, ik, ik heb een beetje lopen piekeren. Nou, als je morgen een andere tractor wilt halen, dan ga ik wel met je mee. Nee, ik ga morgen ergens anders heen. Kolen halen? Nee, ik wil naar Tinsham. Wat wil je daar gaan doen? Vragen of ik twee vrachtwagens met chauffeur van ze kan meekrijgen. Om ons hier vandaan te halen, bedoel je? Ja. Ik denk dat ik de sportwagen neem, dan kan ik waarschijnlijk in één dag terug zijn. Ja, maar ik wil hier niet vandaan. Ik vind het hier fijn, ik ook. En daarbij begint het ons hier al aardig te lukken. Dat is niet waar. We werken ons kapot alleen maar om onze trivus van het lijf te houden. Daarbij produceren we nog geen tiende van wat we verbruiken. We hebben geen enkele voorraad kunnen vormen. We hebben geen, geen brandhout voor de winter, niks. In een grotere gemeenschap gaat het allemaal veel makkelijker. Trouwens, er is nog een reden. Josella? Ja, het is misschien nog een beetje vroeg om het te zeggen. Maar ik geloof dat ik in verwachting ben. Tante Joyce. Hoe weet u nou dat u boter heeft zonder dat u dat kunt zien? Dat voel ik aan het karnen. Oh, u doet al die dingen geweldig, hè? Ach, mensen is nooit te oud om te leren. De zon is toch nog niet onder, hè? Hoe oh, ben oh, Wanneer komt onbeeld terug? Oh, schatje, voor de twintigste keer, dat weten we niet. Ik, ik vroeg het maar alleen maar af. En vraag het niet aan Josella. Die maakt zich toch al zorgen genoeg. Ik Goed. ben er al, Joyce. Ik heb de eieren gehaald. Oh. Sorry. Er zijn dingen die ik nooit zal leren. Maar ik kan natuurlijk besloten hebben om, om, om daar toch maar te overnachten. Ja, het lijkt me heel waarschijnlijk. Het is tenslotte een heel eind. En hij zal niet graag in het donker rijden. Hallo! Ja, wat is er? Ik geloof dat ik een auto hoor aankomen. Oh, oh, oh. dan gins op de weg naar Poelberen. Hoera! Hoera! Oh, niet, niet zo opgewonden, schatje. Anders denk je nog dat er iets aan de hand is. Heeft er iemand bij, zeg? Hè? Oh, dat, dat kan ik niet zien. Hij heeft de kap op vanwege de truffels. Nee, ik zie in elk geval geen vrachtwagens. Uh, ga het hek maar openmaken, Soezen. Oké. Okay. Oh, Bill, wat fijn dat je nog voor het donker terug bent. Ja, Joe. Hallo, Dennis. Hallo, Bill. Goeie reis gehad? Uh, ja, ik heb uh, vlug kunnen opschieten. Wat is er? We kunnen niet naar Tinsham. Dat bestaat niet meer. Bestaat niet meer? Het zag eruit dat ze door die ziekte zijn getroffen. Maar er moeten er een paar ontkomen zijn, want alle vrachtwagens waren weg. Ik geloof dat ze een boodschap op de voordeur hadden geschreven, maar die was grotendeels uitgewist. Er was in elk geval geen enkel teken van leven meer... Behalve een paar triffits op de oprijlaan. Wat gaan we dan doen? Hier blijven. En leren hoe we onszelf kunnen bedruipen. Tot het eind van ons leven is noods. Oh, dat is de 95ste paal die je vandaag in de grond hebt geslagen. Oh, dat voel ik ook wel in mijn rug. Uh, trek dat draad eens strak. Oh ja. ja. ja. Zo, alsjeblieft. Uh -huh. Nou, het begint een beetje te lijken op de Chinese muur, hè? Maar dan om de triffids in plaats van de Mongolen buiten ons domein te houden. Chinese muur? Mm -hmm. Wat is dat? Lieve help, we mogen jou wel eens een opvoeding gaan geven. Je hebt nog heel wat te leren. Oh, en ik kan al zo'n boer. Ik kan een triffit van 25 meter afstand raken en al bijna een koe melken. Ik kan een triffit van 25 meter afstand raken en al bijna een koe melken. Misschien heeft ze gelijk. Misschien zijn dat de enige dingen die zij hoeft te leren. Wat zit je daar toch zo druk te schrijven? Eh, met Mijn dagboek. Oh, probeer onze homerus te worden of zoiets? Nee, maar we moeten toch aantekening houden van wat we gedaan hebben en hoe. Eh, wanneer we gezaaid hebben en hoe groot onze oogst was. Want anders leren we nooit van onze fouten. We zullen nog heel wat fouten maken. Ben je een beetje down, Bill? Ach nee, nee ik heb een beetje zitten lezen in handboeken over landbouw en veeteelt. De moeilijkheid is dat al die schrijvers nooit rekening hebben gehouden... met een stommeling van mijn formaat. Ze beginnen allemaal met de leerstof voor gevorderden. Ik weet precies wat je bedoelt. Zoveel gaat het mij met tuinieren en koken. Maar we leren het wel. Hmm. Hoeveel grond ben je aan het omheinen? Zo'n 50 hectare. Met een omheining daarbinnen in om buiten het bereik van hun stekels te blijven. Hmm. Nou, daar zullen we nog heel wat tijd voor nodig hebben... Tijd is het enige waar we ruimschoots over beschikken, liefje. We hebben alle tijd van de wereld. 24 september. De omheining is nu klaar en Triffits zijn er niet meer op ons terrein. Ze kunnen voor mijn part buiten blijven. Dat betekent dat Susan geen tijd meer aan Triffit-bestrijding hoeft te spenderen... en meer op het land kan doen. Onze oogst bestond uit twintig zakken graan die wij op een nogal primitieve manier gewand hebben. Ik moet nu een methode zien te bedenken om het te malen. Misschien kan ik een kleine windmolen bouwen. Ik zag vandaag een vlucht laag overkomen... maar ik had geen geweer bij. Ik schrijf dit omdat Bill een trap van een paard gekregen heeft... dat hij probeerde te vangen. Het is niet ernstig... maar hij zal nog wel een paar dagen in bed moeten blijven... Dit drukt ons eens te meer met onze neus op de onaangename consequenties... die een ernstige ziekte van één van ons zou kunnen hebben. Wat mij zelf betreft... ik moet zeggen dat ik mij uitstekend voel. Ondanks mijn steeds toenemende omvang. Onze voedselvoorraden... Vannacht om twee uur heb ik Josella geholpen ons kind ter wereld te brengen. Zij was een toonbeeld van moed... En heeft het praktisch helemaal alleen gedaan. Al die boeken bleken waardeloos. Maar gelukkig was het telkens nogal duidelijk wat er al dan niet diende te gebeuren. Wij noemen hem David. En hij weegt vijf en gram. Volgens de weegschaal in de keuken. Met het oog op de toekomst volgt hier de tijdsopgave van de verschillende staten. Emmers, een hmm? gros luiers, vijf badlakens, een badmat. Ja, een bad met een D een mat met een T. Huh? waarom? Daarom, het is nou eenmaal zo. Huh? Huh? Twaalf pakjes schiermesjes, twintigduizend sigaretten in blik, vijf kilo tabak dito, tien blikken snoep. Ja, dat had ik er niet bij gezegd. Goed, dat heb ik gedaan. <laughs> eerlijk is eerlijk. Als wij sigaretten en tabak krijgen. Ik ben trouwens ook dol op snoep. Goed, laat dat maar staan. En uh, verder? <laughs> dat is alles. Mooi. Eens kijken, als we met de tientonnen gaan... houden we natuurlijk nog een hoop ruimte over. Eh, wat zullen we nog meer proberen mee te nemen? Uh, boeken. Goed. Zodra we in Brighton zijn, zal ik in het telefoonboek kijken... of die er ergens te vinden zijn. Anders moet je wachten tot we naar Londen gaan. Uh, lijkt het je nou echt niet verstandiger om nu meteen maar naar Londen te gaan? Nee, dat geloof ik niet, Josella. Brighton is een stuk kleiner hè, en ligt aan zee. Londen lijkt me veel riskanter. Trouwens, uh, Brighton ligt heel wat dichterbij. Ja. Nog andere wensen? Ja, als je zijn weefgetal op de kop zou kunnen tikken. En uh, verschillende wollen garen. Zo, ja. oh, en een, en een pottenbakkerschijf met klei. Een rijbroek. <laughs> en een home permanent. Uh, Langspeelplaten voor de winteravond. En een filmprojector. Voor de oh ja? Neemt u dan ook ja. een filmcamera mee en films? Dan kunnen we elkaar filmen. En wie moet die films dan ontwikkelen? Ja, toch zou het leuk zijn om wat meer afleiding te hebben... ...voor de lange winteravonden. Deze avonden duren ook lang. Ja, lief, maar nu kunnen we nog een heleboel buiten doen. Het voelt nu aan als een heerlijke zomeravond. Dat is het ook. Zalig gewoon. Ik de het ...buiten de omheining. Ze beginnen steeds meer lawaai te maken. Ja. Omdat er ook veel meer zijn... Is u dat niet opgevallen? Nee, ik heb voorachtig wel wat anders te doen dan twee fietsen te gaan tellen. Nou, nou, toch is het zo. Er staan er honderden en honderden overal langs doorheen. Ja, zolang ze daar blijven en ons niet lastigvallen... ...mogen ze doen wat ze willen. Dus het is afgesproken, Dennis. Morgen vroeg vertrekken we naar Brighton. Dit is een goede weg, hè? Zult u horen. Dat is het ook. Herinner je dat niet meer? Ik wacht, door de duinen naar Brighton. Ja, ja. Ik kwam net voorbij de weg naar Lewis. Is vandaag zaterdag, hè? Ik geloof het wel, ja. Denk eens aan de verkeersdrukte hier. Een goed jaar geleden. Ja, en nou is er in geen velden of wegen iets te bekennen. Nee, wacht eens. Wat? Ik vergis me. Wat is er? Ongeveer 50 meter verder ligt een barricade over de weg. En daarvoor staat een groot bord, verboden toegang. Maar dat mag toch zeker niet? Ze schieten op ons, is het niet? Ja. Help naar buiten, vlug! Nee, het was kennelijk niet de bedoeling om ons te raken. Anders was het heus wat gebeurd. Maar we zullen in elk geval geen risico nemen en omkeren. Waar zullen we nou heen gaan? Naar Londen. En je zei dat het daar nog niet veilig was? Ach, veilig is een relatie. Waar zijn we? Aan het begin van Lower Regent Street. Ik kijk uit over Piccadilly Circus. Naar de klok. Ja. Eén van de wijzers is eraf gevallen. Staat Eros er nog steeds. Ja. Vertel eens verder. Ik wil weten hoe het er nou uitziet. Gewoon als een verlaten Piccadilly circus. Ik stond vroeger wel eens heel vroeg op. We zag het er net zo uit. Oh ja. Er hangt nou onder een uh, muffe lucht. Dat is het voornaamste verschil. En overal rond de fontein voor de ingang van London Pavilion. ...onder de galerij van Regent Street. Overal liggen hoopjes beenderen met fluiters stof omheen. En jij zegt dat het niet veranderd is. Dat is dan ook het enige verschil. En dat de auto's beginnen te roesten. Maar, eh... ...zullen we maar eens gaan winkelen? Waar is de snoep, oom oh hm? Wil? Waar heeft u die snoep? Ehm, uh, helemaal achterin. De graven onder zeker 300 meter prima kamgaren waar de mot in zit. Oh, wat bent u gemeen. Zit er echt een mot in? Het zou best kunnen. We hebben de beste stukken uitgezocht... ...maar uh, motten en kakkerlakken zijn de enige levende wezens... ...die je nog in het centrum van Londen tegenkomt. Ah, ja, jakkes. Nou, ah, dat moet je niet zeggen. We konden best wat gezelschap gebruiken. Ja, die stilte was fantastisch. Moet er vanavond nog meer uitgeladen worden? Ja, ja, de snoep. <laughs> ah, alsjeblieft. Hier heb je een heel blik. Dat ik er speciaal voor jou heb uitgehouden. Ga je dus me gauw vol troppen. Ja. Eerst netjes presenteren, schatje. Uh, laten we voor de volwassenen die kat met flessen ook maar uitladen. Dennis? ja. Ja, ik heb hem. Ik zal je helpen, Dennis. Nee. Wacht, Josala. Voor jou heb ik iets anders. Wat is dat, uw vreesnaam? Bill. Een echte Rembrandt. Plus een canalet, een Rubens en een Franshals. Nu heb ik me meegenomen uit de National Gallery. Omdat toch niemand anders de scheen te willen hebben. Het voor was een fonds. Er zal een geweldig verschil voor maken. Geloof je dan dat ze niet gelukkig zijn? Ach, Mary en Joyce wel. Die hebben genoeg te doen in het huishouden. Maar met Dennis is het een ander geval. Dat gaat hem ook wel beter. Hij kent al harder Brian En hij heeft een hele stapel boeken meegenomen. Ja, hij is niet het type dat rustig kan gaan zitten lezen... terwijl de anderen hard werken. Dat zal hij je toch moeten leren, want het wordt voort als een taak. Ik wil dat hij alles doorleest wat hij kan vinden over de middeleeuwen. Ik wil precies weten hoe ze toen leefden in die kleine dorpsgemeenschappen. Wat ze gebruikten voor zeep en suiker, voor knopen, naalden, hoestmiddeltjes. Denk je werkelijk dat we zo weer zullen moeten gaan leven? Als ons dat niet lukt, dan ziet het er slecht voor ons uit. Oh, Bill, Bill. Voor zo'n leven ben ik helemaal niet geschikt. Ik wil maar sloven en ploeteren en dan nog honger lijden. Het houdt niet uit. Kalm nou maar, liefje, kalm. Het zal huis wel meevallen. Bill. Neem me maar niet kwalijk. Maar zelfbeklag is iets afschuwelijks. Ik denk dat het door de alcohol komt. En hm. ja, de gramofoonmuziek. Ten ah, tenslotte hebben we dit hele jaar overleefd. En we staan er nu een stuk beter voor dan toen. Ja, dan was het was alleen maar om David. Hm. Oh ja. Maar ook nog om honderden andere dingen. Met de mode bijvoorbeeld. Onze beesten. En de tuin die nu echt ergens op begint te lijken. En jij. Ja. En zolang we maar prachtig blijven, zal het ook steeds beter en beter met ons gaan. Wat drinken we nou bij het ontbijt als we geen thee of koffie meer hebben? Bier. Oh ja, lekker zeg. Jij blijft gewoon melk drinken, mijn kind. Oh, jakkes. Zeg, hoe kunnen we bier maken? Brouwen, van Gerst en Hop. Oh. Zeg, Bill. Hm? Hoe zien de westelijke akkers eruit? Prima, prima. Die staan er prachtig bij. Ik loop erover te denken om de omheining een eind te verleggen en ze uit te breiden. Tussen twee haakjes, wie zijn er ook alweer dat er meer treffits schenen te zijn? Ik? Nou, dan had je gelijk. Ik heb er nog nooit zoveel gezien. Behalve in de kwekerij, natuurlijk. Wat doen ze? Niks. Ze hebben wortel geschoten en staan gewoon treffen te wezen. Maar er komen er elke dag meer bij. Ik vraag me af hoe dat komt. Denk je dat er een speciale reden voor is? Ja, natuurlijk. U lokt ze aan? Niet wijze, Susan. En hoe lok ik ze dan aan? Dacht je soms dat ik s'nachts in mijn bed lag te fluiten of zoiets? Nee, nee, maar u maakt het meeste lawaai hier om het huis. Met uw timmer en gezag en zo. Ja, en dat horen ze. Onzin, kindje. Het zijn planten, die kunnen niet horen. Oh, nee. Oh, Mil, kijk. Hm? Ziet u die trippet die daar in, in de verte dat veld oversteekt? Ja. Nou, schiet u dan uw geweer maar eens af uit het raam. Gewoon, in, in de lucht. Ah, als ik je daar geen plezier mee mm -hmm. Nou, en, en wat ziet u nou? Hey, die trippet blijft staan. ja. En zal een duizend meter hier vandaan zijn. Hij draait zich om op zijn drie wortels. Mm -hmm. Nu komt hij deze kant op. Ja, ja, en nou blijft hij ongeveer tien minuten in deze richting lopen. Ja. En wanneer hij dan de andere hoort ratelen bij de omheining, dan gaat hij naar ze toe. Hoort hij ze niet, hè? dan keert hij weer op en gaat verder in zijn oorspronkelijke richting. Ja, jij schijnt ze goed geobserveerd te hebben. Nou, ook houden ze altijd in de gaten. Ik, ik haat ze. Ze heeft gelijk, Bill. Ah, het zijn planten, die hebben geen oren. Ze kunnen niet horen. Jawel, maar ze hebben er misschien een heel ander orgaan voor. Ja, dat zou je aan een bioloog moeten vragen. Ik heb je toch verteld hoe ze uitbraken en zich om het huis kwamen verzamelen onmiddellijk nadat we blind waren geworden. Nou, dat hebben ze zo, zo, zo dikwijls in de tropen gedaan, nog voordat de mensen daar blind waren. Maar hier niet. Hier hadden we ze onder controle. Ze hebben nooit geprobeerd om hier moeilijkheden te veroorzaken tot die catastrofe. Daarna hebben ze meteen geprobeerd om een munt uit te slaan. Waarom? Ik kan me anders herinneren dat ze daarvoor ook wel eens zijn uitgebroken. Maar niet allemaal tegelijk. Bill! Wat is er, Gosella? Je laat me schrikken. Hoe braken ze uit, Bill? Dat heb je me eens een keer verteld. Ze drukken met z'n allen tegen een bepaald gedeelte van hun omheining... totdat hij omvalt. Hun omheining... of de onze... 1 juli Eindelijk hebben we gevonden waar we zo lang naar gezocht hebben Een militair depot waar vlammenwerpers liggen opgeslagen Ik heb er vandaag vier gehaald En samen met Josella hebben we ongeveer 500 treffits vernietigd 10 augustus Druk bezig met oogsten Ik ben erin geslaagd om een hoefijzer te smeden waar ons paard tevreden mee schijnt. Een precieze beschrijving volgt later. Vanmorgen vroeg hebben we een paar honderd triffits bij de noordelijke omheining met vlammenwerpers vernietigd. 17 oktober. Ik hou vandaag het dagboek bij omdat William Mason en Dennis Brent naar Londen zijn vertrokken om zwavelzuur te halen uit een fabriek in Ramford, En pas morgen weer terugkomen. De brandstof voor de vlammenwerpers raakt op en ze wil iets anders proberen. Ik ben vandaag elf jaar geworden en Mary heeft me een kleedje voor mijn kamer gegeven dat ze zelf heeft geknoopt. was dat in vredesnaam? Een waarschuwing dat we hier niet meer moeten komen. Venom House is achter ons in elkaar gestort. Door het trillen van de grond toen we met onze auto voorbij kwamen, waarschijnlijk. Ja, en dat kan ieder ogenblik weer gebeuren, Dennis, als we niet oppassen. Dit is ons laatste bezoek aan Piccadilly. Hoe ziet dat er nou uit? Beter. In welk opzicht? Alsof het een deel van een andere planeet is en niets meer met ons te maken heeft. Er groeit een hazelaar uit een van die etalages daar. De straten en trottoirs zijn begroeid met mos. De hele fontein is overwoekerd met klimop. We kunnen het nu rustig overlaten aan moedertje natuur. En langzaam terugrijden naar huis. Oh, oh, oh nee. Huh? Zo laat is het toch nog niet? Oh. lievert. Ja. Laat zijn jullie thuis gekomen? Tegen middernacht. Hebben jullie dat spul nog gevonden? Ja. Wie is daar? Ja? Oh, ik ben. Er. Ik wou even zeggen dat ik ga melken. Ja, ik kom je direct helpen, Susan. Oh. Huh? Weet je dat ik nooit voor je tien in mijn bed uitkwam? Toen ik nog niet met een boer getrouwd was. En voordat ik met een boerin help. getrouwd was? Dat is jou! Susan, wat is er? Susan! Hoe kom je daar nou bij? Het is helemaal donker is beneden. Ja, Kijk maar, We zijn de gordijnen dan nog dicht? Kijk, dat bestaat niet. Ik, ik heb ze zelf opgeschoven voordat ik naar bed ging. Ik ga wel even kijken. Waar is mijn zaklampaar? Oh, hier. Hoe, hoe kan het hier licht zijn en beneden donker? Voorzichtig, Bill. Jullie kunnen beneden komen. Is alles in orde? Nee, alles is beslist niet in orde. Maar hier zijn jullie veilig. Kijk eens naar de ramen. Allemaal bladeren, oh, treffend bladeren. Stijver tegen aangedrukt. Ze zijn vannacht door de omheining gebroken en staan nu overal om het huis. Ze moeten wel een vreselijke trek in ons hebben. De wereld wordt steeds kleiner. Was het vijfde deel van The Triffids? Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wynton. Vertaling: Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt: Bill Mason, Hans Veerman. Josella, Fecia Rone. Dennis, Dick Scheffer. Joyce, Willy Brill. Susan, Gerry Mantel. En Mary, Corrie van der Linden. De regie had: Dick van Putten.